Flex, flex, Ja. A. S. H. A. Yo En die flow de wel. Flex, Voor de tweede achter. Chevelle Jack Oh het is begonnen toen ik nog maar een kleine jongen was In mijn nood op het slechte pak begaf Een drempel op de weg en een verkeerde afslag Resulteerde in mijn onterechte levenslange straf Die ik nog steeds uit je tot verdachte dag. Als klein kind was ik zo blij als ik mijn vader zag En ik kon echt niet wachten tot het zaterdag was Omdat niets mocht van mijn man en toch niet zo gaf Maar even goed, eind goed, al goed Door mijn problemen gingen juist iets stromen in mijn bloed En het mooiste was, je kon het niet zien voorbij die komen slechts alleen nog op het podium uit en ik hield me niet bezig met fitte en wijden. Ik hield me liever afzijdig, met spitten en schrijven op het schoolplein. Jij sprak niemand mij aan, je zag me altijd alleen. met mijn woord mijn in een hoekje zand. zie ik mijn hart. Daar is geen twijfel bij Van mijn wieg tot mijn graf en een de lijn Elke dag vroeg op En van 9 tot 5 Dan naar de kroeg Nee dat is echt geen leven voor mij Wat een leven voor mij Bestaat uit spitten van rijst kom van de straat En het draait het om de lyrics die je schrijft Word wakker En geef jezelf een zevende tijd En besef eigenlijk wat voor dubbel leven je lijf Gegeven door mijn ouders mijn naam niveau Gedreven door mijn rems die flow Bij wijze van spreken Toch? Of de hele flex beats origineel en de teksten zijn en door onszelf geschreven Ons leven kan ingewikkeld zijn als puzzels, ons streven relax zonder stress Struggles, Shit. rekeningen, ik maak me iets te druk want ik spit mijn dingen En denk what the fuck, alles onze pootjes terecht, muziek mijn redden. Shit. I'm still alive, net als Eddie ga ik verder En zolang ik zal leven, blijf rappen met mijn passie, de scenes on Chinees zonder nazi kan niet meer. Hey, we horen hier thuis, Flex, shine, flow. Hé, dat het een gat voor thuis. Muziek in mijn hart? Daar is geen twijfel bij Van mijn wieg, van mijn graf en el gestimpelde lijn Elke dag vroeg op, even negen tot vijf Dan naar de kroeg, nee dat is echt een leven voor mij Want een leven voor mij, bestaat uit spitten van reis, Kom van de straat, in de draait het om de lyrics die je schrijft Word wakker, en geef jezelf een zevende tijd En besef eigenlijk wat voor dubbel leven je lijf Jusselbalen bij het vallen van een Insta project. Vroeg of laat, ga je toch al garandeerd op je bed. Bedenk goed, wat er mis ging, op het traject Wat is het plan de Volgende stap die je zet, laat je niet terugdijzen Het is slechts een spel, je moet leren van je fouten en dan win je met wel Wil je echt blijven schrijven, ligt dat echt in je hart Neem geen afslag te vroeg en blijf recht op je pad Als straatrad, had ik me vreemd aangekeken op mijn solitair gedrag En op mijn manier verleven ik naar de mensen die het slecht met me menen Soms had ik wiep mee, nog van vaker had ik hem tegen Zonder regen, wat het hard is, ik, ik. ik hield het rook boven mijn hoofd Simpel advies. Word het wakker en geef jezelf een 7 de tijd. En besef wat voor dubbel, dubbel, dubbel, dubbel leven je lijf.